uur. met het NOS Journaal. Gebarentaal moet in Nederland worden erkend als officiële taal. Dat vinden de regeringspartijen D66 in ChristenUnie en oppositiepartij PvdA. De drie dienen daarom gezamenlijk een initiatiefwet in. De partijen vinden dat gebarentaal zichtbaarder moet worden op televisie en in het straatbeeld. Ze willen bijvoorbeeld dat het vragenuur in de Tweede Kamer wordt vertaald door een gebarentolk. In het buitenland is dat al heel normaal. Nederland onderzoekt of het opnieuw militairen naar Mali stuurt... om de Franse strijdkrachten daar te ondersteunen. Dat schrijven de ministers Blok en Bijlenveld aan de Tweede Kamer. De Fransen willen graag dat Nederland zich aansluit bij een internationale taakgroep... die het Malinese leger moet ondersteunen en trainen. De drie maanden geleden beëindigde Nederland een missie in Mali die zes jaar duurde. Die missie drukte zwaar op defensie, zowel wat betreft manschappen als materieel. De Oostenrijkse conservatieve partij EVP is getroffen door een hekaanval. Volgens de partij is mogelijk geprobeerd om de komende parlementsverkiezingen te manipuleren. De hacker of hackers hebben waarschijnlijk meerdere weken toegang gehad tot het systeem. Daardoor konden partijgegevens worden ingezien, aangepast of zelfs verwijderd. De partijleider noemt dit een aanval op het democratische systeem. En wetenschappers aan de Universiteit Utrecht hebben ontdekt hoe sommige plantjes voorkomen dat ze verdrinken. Met die kennis kan mogelijk een overstromingsschade van honderden miljoenen worden voorkomen in de toekomst. Als het lukt om bepaalde planten te kruisen, zouden nieuwe gewassen gekweekt kunnen worden die een overstroming doorstaan. De overstromingsschade is vooral groot in ontwikkelingslanden en door klimaatverandering gebeurt het steeds vaker. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend aan de kust kans op een bui. Verder begint de dag hier en daar met wat zon. Maar in de middag in het noordwesten weer kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1349 hier op hem Zandvoort. En mijn naam is Benno Veuge, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. 1349 gaat beginnen met nieuwe werkjes. Ja. De eerste is van Jared Walker. Becoming Tomorrow is zijn nieuwe album op piano. En daar gelijk achteraan Joey Curtin, ook op piano, met de Paradise Collection. Daarna natuurlijk heel veel andere werkjes. Nou ja, heel veel. Um, de nodige. We hebben altijd maar 15 tracks in een uh, uurtje. Ehm... Um, maar waar ik even met jullie naartoe wil, is eigenlijk naar de labels die niet meer bestaan. Dan gaan we even 20 jaar terug, meer dan 20 jaar terug in de tijd. Dan heb ik het over ICD-label, wat destijds uh, gehuisvest was in Duitsland. En het High Octave Music Label in Amerika. Uit van die labels, die er dus niet meer zijn, ga ik de nodige werkjes ook draaien. Je kan het terugvinden op de website peacefulradio.info. Veel plezier.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 Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye!